Van de 7, vanaf vers 2 tot 5 gaan we beginnen te lezen. Nu was het feest der. Ja, de Joden, de Judeërs. Het is trouwens de enige evangelie waar dat op deze wijze wordt aangegeven: hè? het feest van de Joden. Het zijn natuurlijk. Wat is de officiële benaming ook alweer? De feesttijden des Heeren. Het zijn de feesttijden van Abba Yahweh. Het is de enige plaats in het evangelie waar het op deze manier aangegeven wordt. Het was nu het feest der joden, het Loofhuttenfeest. Het was nabij. En ook Yeshua, die moet natuurlijk naar zijn gewoonte... zoals hij ook op naar gewoonte op de Sabbat naar de synagoge ging... komt natuurlijk ook voor Yeshua het moment om op te trekken. En dan staat er geschreven dat zijn broeders... Het gebeurt maar zelden hè, dat we over de broeders van Yeshua horen... Maar zijn broeders zeggen dan tot Yeshua, ga van hier en reis naar Judea. Opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Dus de broeders van Yeshua, waren dat vrienden van hem trouwens? Zo was het ook zo heerlijk, als als broeders ook te samen wonen, we kennen dat lied natuurlijk. Maar hier staat het gewoon. De broeders, dat zijn de broeders van Yeshua, die zeggen tot Yeshua, ga dan naar Judea, opdat jouw discipelen uw werken aanschouwen, die gij doet. En voor hun is het gewoon het feest der Joden. Maar voor ons zijn het de feesttijden van Abba Yahweh. Het gaat om de broeders van Yeshua. En het was in dat huishouden van zijn vader en moeder helemaal niet lekker als het ging om zijn broeders en over Yeshua. ...en over de dingen waartoe hij geroepen was. Want door al die jaren heen... ...gaat natuurlijk ook het, de geschiedenis van Maria... ...die gaat een rol spelen. Want ze zal ook tegen Jeshua gezegd hebben... ...hoe, wat, waar, de engel die geweest is... zijn geboorte heeft aangekondigd, hij is geboren... ...hij was apart gezet voor een bepaald doel. Ik denk dat hij... Uh, ...heel wat aandacht heeft gekregen in het gezin... ...en dat die broeders misschien ook wel een beetje... Uh, ...jaloers op hem waren, of een beetje vinnig. Hij is uiteindelijk met ...met discipelen aan de slag geraakt... En nu zitten we waarschijnlijk, ik weet niet precies in welk jaar... misschien zitten we wel in het derde jaar van zijn bediening. Aan het einde van zijn bediening zo'n beetje... voordat hij dadelijk gekruisigd gaat worden. Die broers, dat zijn geen lekkere jongens voor hem. Het staat er niet om te zeggen... kijk eens wat hun broeders onder elkaar doen. Ja, hij zegt, zijn broeders die zeggen tot hem... ga nou maar naar Judea met je discipelen... opdat uw werken aanschouwen die gij doet... Je zal bij de volgende zin gaan zien, tot het niet lekker klinkt. Gaan we maar naar uh, Judea toe. Opdat uw discipelen uw werken aanschouwen. Het leuke is, die broers die weten wel te zeggen dat die werken gaan doen. Dus ze weten wel dat er iets gaat gebeuren. En dat die discipelen van jou het kunnen aanschouwen wat jij doet. En dat woordje doet is belangrijk. Want niemand doet iets, zeggen zijn broers, in het verborgen. En die tracht dan tegelijk zelf de aandacht te trekken. Daar zit ook wel het nootje in. Hij gaat dadelijk iets doen, openbaar. Hij zegt, iedereen die wat in het openbaar gaat doen, die wil de aandacht trekken. Maar de zin die is een beetje negatief. Niemand doet iets in het verborgenen, natuurlijk Yeshua ook niet, en tracht tegelijk de aandacht te trekken. Nee, indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. In wezen is natuurlijk een verschrikkelijke grote waarheid. Hij zal de dingen doen om zich aan de wereld bekend te maken. Alleen de nood die de broeders eraan verbinden, is een negatieve. Het leuke is als je zelf in een familie bent groot geworden tot geloof komt in Yeshua. Je wilt sabbat gaan vieren en de feesten. Dan kunnen je eigen broers en zussen ook van die leuke opmerkingen maken. He, hebben jullie misschien gelast van gehad? Ik wel. Hoewel ik een hele vredevolle familie had. Mijn eigen familie heb eigenlijk helemaal niet zoveel vervelend gedaan. Maar de omgeving waar ik leefde, wel. Dat was puur negatief. Hij gaat sabbatje vieren of zo, weet je wel. Dat soort rare dingen. Maar je maakt toch dezelfde dingen mee. Niemand doet iets in het verborgene en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Nee, indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. Het doel waar we naartoe moeten is dat wat Yeshua gaat doen is om zich bekend te maken aan de wereld. Het moet tot een climax gaan komen. Want dan staat eronder, zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Dus het feit dat ze niet in hem geloven, geeft gelijk aan dat wat daarvoor tegen hem gezegd wordt, eigenlijk alleen maar uh, schoppen onder de gordel is. Ga je nou maar met je discipelen naar Jeruzalem? Uh, ga je dan maar laten zien wie je bent? Uh. Nee, het is, is geen leuke start, vind ik, om uh, de prediking te beginnen. Terwijl natuurlijk wel naar nou, die mooie nieuwe Jeruzalem te moeten. Johannes 7, vers 13, toch sprak niemand vrij uit over wie over Yeshua, vrees voor de Joden. Dus in die periode sprak niemand vrij over Yeshua. Ze dorsten bijna zijn naam niet te noemen, want ze waren natuurlijk ook al bang tot ze uit de synagoge geschopt zouden worden. Het was een hele gevoelige kwestie, net als in de tijd die, uh, die doof of die blinde man genezen wordt door Yeshua, en tot dat verteld moest worden aan de Sanhedrin, erin, en tot ze dat eigenlijk niet durfden. Er worden onze ouders gevraagd, is dat je zoon? Is die inderdaad genezen geworden? En die mensen waren zo bang voor Sanne erin, dat ze zeiden, weet je wat, hij is volwassen, vraag het dan maar zelf. Want ze waren bang om uit die synagoge gewipt te worden. Dus het lag gevoelig als je de naam van Yeshua in je mond nam. Nou, niemand sprak vrij uit over Yeshua, uit vrees voor de joden. Dus als je nou het woord joden tegenkomt, over welk soort joden praat je dan? Dat zijn de joden van het Sanhedrin, van de raad. Van de raad van 70. Daar moest je heel voorzichtig wezen, want voor die mannen moest je echt oppassen. En zeker als je ging beleiden wie Yeshua was. Nou, niemand sprak in die tijd vrij uit over Yeshua, want ze waren bang voor de mannen van het Sanhedrin. Want ze konden uit de synagoge geduwd worden. Toen het feest van Loofhutte reeds op de helft was, ging Yeshua op naar de tempel... En hij gaf daar onderwijs. De joden dan verbaasden zich en zeiden... hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te ontvangen? Vreemde vraag eigenlijk, hè? Want van wie verwachten ze onderwijs in Israël? Je moet getraind zijn door Rabbi X of Rabbi Y. Je moest van de school X zijn of je moest van de school Y zijn. Dan had je wat te vertellen. Maar door wie was Jezus onderwezen? ja. Maar hoe was die in de tempel? Ze verbazen zich over dat jongetje van twaalf. Want hij had een wijsheid. Dat was niet meer normaal. Ja toch? Ze waren verbaasd over het onderwijs wat Yeshua als twaalfjarige jongen had. En de vragen die hij stelt aan de rabbijnen. Want wie kon die knol een antwoord geven? Hij had waarschijnlijk een achtergrond. Ja, waaruit die putten... Ja, wat was zijn achtergrond eigenlijk? God is zijn vader. Wie kon er nou in Israël zeggen dat Abba Yahweh ja, zijn vader is? Ik denk als hij het hardop zegt, dan krijgt hij ruzie. Zeg hij wat? Dat God je vader is. Een bijzondere kennis had. Ja, ontwikkeld. Want ook Yeshua is natuurlijk geboren op een dag uit Maria. Hij is namelijk rechtstreeks verwekt door Abba Yahweh. Hij is niet zomaar de zoon van God, zoals wij door het geloof in Yeshua zonen van God geworden zijn. Nee, hij is rechtstreeks verwekt door vader in... De maagd Maria. Dus hij is een hele bijzondere man. Van ons is bekend dat wij de zondige natuur hebben overgenomen van onze vaders. Wij zijn verwekt door mannen. Maar hij is verwekt door vader. Hij heeft dus niet de natuur meegekregen zoals wij hem hebben. Hoewel hij wel volkomen in het vlees functioneerde. Dus hij wel de strijd moeten strijden die ook wij moeten strijden. Ook bij hem kwamen de verzoekingen in zijn leven. Alleen hij zag ze en hij passeerde ze. Om uiteindelijk als de rechtvaardige te kunnen eindigen. Lieve mensen, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht van de rabbijnen? Nou, hij is onderwezen door vader zelf. Als u vroeger bent onderwezen door uw rabbijnen van de hervormden, de gereformeerde of de katholieken, heb je ook je onderwijs gehad. Maar er is toch een dag gekomen dat u de Torah opendeed en tot je zegt, hé... Hey, de katholieke priester zit niet goed, die dominee daar, die zit helemaal fout. En in het begin durven we dat helemaal niet te zeggen. Maar er komt een dag dat je zegt, dominee, hoe zit het nou? Wat jij op zondag doet, dat doet de Heer Jezus, of de heer Jezus op zaterdag. Je krijgt uh, vreemde vragen en dat werd afgekaart. Dus, ja, nou, dat, is, dat is anders. Die ervaringen heeft u er allemaal gemaakt. Er komt een dag, dan doe je het Torah open of iemand heeft het je verteld. Zo kom je tot ontwikkeling. En uiteindelijk zul je zeggen, ik ga kiezen voor wat mijn vader in de hemel heeft gezegd. En zo gaan we zonen van vader worden. Wij zijn ook onderwezen door uiteindelijk Torah te gaan lezen. Dat is de enige reden waarom we vandaag bij elkaar in een klein groepje zitten. We hebben maar één voorkeur. We willen Torah studeren en door Torah heen zien hoe hij op Yeshua de Messias gewezen heeft. Want uiteindelijk in hem zijn al deze dingen vervuld geworden. Johannes 7 vers 16. Yeshua die zegt dan tegen hun: mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Yeshua zegt, mijn leer is niet van mij. We weten alles wat Yeshua zegt, dat moet hij eerst horen, want hij zegt niets voordat hij de vader hoort en dat zegt hij. Dus als we Yeshua horen, dan horen we onze Abba spreken. En we hebben maar één verlangen, we willen doen wat onze Abba ons leert. Daartoe heeft hij zijn zoon gezonden, omdat hij ons weer met de vader zou verzoenen en terug zou brengen. De leer van Yeshua is niet van Yeshua, maar het is de leer van Abba Yahweh. Daarom kun je niet begrijpen dat de christelijke traditie uiteindelijk de prediking heeft gevonden van het evangelie van Jezus Christus. Of van Yeshua de Messias. Begrijpt u de uitdrukking van het woord? Het is niet het evangelie van Jezus Christus, maar het is het evangelie van Jezus Christus. En dat is het Koninkrijk van God. We hebben vroeger geleerd, het evangelie van Jezus Christus is hem aannemen. Hij is mijn Heer, nou ben ik een kind van God. Maar het evangelie wat Yeshua bracht, dat was het evangelie van het Koninkrijk van God. Oproepen tot gehoorzaamheid en bekering en gaan handelen zoals je in het Koninkrijk van God dient te handelen. Begrijpt u het verschil? Als je het verschil niet ziet, of nog niet ziet, dat is de dwaling van het hele christendom. Dat ze prediken dus een andere Jezus, die niet Yeshua is. Ik zeg dus niet dat ze een verkeerde Jezus geloven, ze hebben dus een verkeerde doctrine meegekregen. Want de Jezus van onze voorvaderen is nog exact dezelfde als de Yeshua die wij hebben leren kennen. Alleen ze waren verblind, zoals het Jodendom verblind is voor Yeshua tot op de huidige dag. Ergens is het wonderlijk dat vader het jodendom verblindt voor Yeshua... ...en dat hij het christendom verblindt voor de Torah. En allebei moeten onze sluiers moeten weggetrokken worden. Nou zegt hij in vers 17... ...indien de voorwaarden iemand diens wil doen wil. Dat vind je in de hele Bijbel niet meer terug, zo'n mooie uitdrukking. Wiens wil doen wil? Het gaat om de wil van... Hij zegt indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer die dus Yeshua brengt weten of die van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek, zegt Yeshua. Toch moet je weer nadenken als je het leest. Wanneer kan je nou Yeshua begrijpen en wanneer kunnen onze medebroeders christenen de boodschap van Yeshua begrijpen. Wat is de voorwaarde? Indien iemand diens wil doen wil. En de wil van God is kenbaar gemaakt door zijn Torah. Dat is de basis van het Koninkrijk van God. Net zo basis als de verkeersreglementen in Nederland. Rij-rechts, topvertrouwen ligt, u kent het verhaal. Ja? Zo hebben we een Koninkrijk van God. Daar functioneert alles naar Gods wil. Indien iemand diens wil, Gods wil doen wil, dan zal die van de leer van Yeshua zeggen of die van God komt of dat Yeshua uit zichzelf spreekt. Nou hij komt echt bij vader vandaan en Yeshua heeft hem exact uitgeleefd zoals hij het van ons vraagt. Als ze van ons een filmpje zouden maken dan zouden ze het leven van Yeshua in de praktijk zien. Amen? Als ze u filmen dan zie je toch Yeshua in de praktijk? Ja, ik denk, ik hoor het zeker zo'n vijftig keer amen. Maar ja, dat zit helemaal fout vandaan. Dus helemaal verkeerd ingeschat hoor. Nou goed, ik neem aan tot de meerderheid die het ermee eens is zwijgt. Wie dienst wil, doen wil, lieve mensen. Echt waar, daar gaat het om. Wie uit zichzelf spreekt. Het, het zijn allemaal bijna one-liners die hij spreekt. Zoekt zijn eigen eer, zegt Yeshua. Dus wie uit zichzelf spreekt. Maar wie de eer zoekt... Van zijn zender, dat is Abba Yahweh, die is waar en er is geen onrecht in hem. Dat betekent dat als we alleen maar uit zijn om dat te brengen wat Abba Yahweh ons geleerd heeft, dan zegt Yeshua: die is waar en er is geen onrecht in hem. Zolang we ons richten op het woord van Torah en daarmee naar buiten treden, dan zegt hij heel duidelijk: die is waar en er is geen onrecht in hem. Want als je de leer van Abba ja wil brengen aan de ander, zou je nooit zeggen, zullen we samen eens gaan jatten. Nee, we zullen samen proberen op de weg van Abba te wandelen. Snap je? Daar zit dus de vreugde in. Dat is de grootste pret die wij op Sabbat hebben bij elkaar. Hoe kunnen we de dingen weer bij elkaar brengen, tot het een vreugde is om in de wegen van Abba te wandelen? Nou, dit zijn er andere een stelletje van die vreugdevolle zinnen, dat ik zeg, hé, hey, eigenlijk moet ik ze uit mijn hoofd gaan leren, tot ik hele dagen begin te herhalen, indien iemand diens wil doen wil, Dat is ook een leuk om te onthouden, hè? streepje eronder, diens wil doen wil, die zal weten, of jij het jezelf spreekt of niet. Iemand die alleen maar religieus is, die zal dat niet zo doen, hè? Nee, want die moet op een gegeven moment doen zoals God het gezegd heeft, nou oké, okay, oké, okay, ik moet sabbat vieren, Nou, doen we het weer? ach gut, ik mag niet liegen ook, dat is waar. Snap u? Nee? Het is een zaak van je wil om te wandelen in de wegen van vader. Met vreugde. Dan komt hier de volgende. En nou, hij is mooi. Heeft Mozes u niet de wet? Oftewel de Torah gegeven. Tegen wie zegt hij het ook alweer allemaal? Dat hele verhaal? Hij tegen de joden. En in het bijzonder tegen dat Sanhedrin. Want het was een zootje. He? Ze zochten Yeshua te doden. Alles wat maar fout was, dat zat in het Sanhedrin. Mozes heeft hij u nou de Torah niet gegeven, vraagteken, en niemand van u doet de wet. Waartoe trachten jullie naar mij te doden, zegt Yeshua. Nou, even terug. Heeft Mozes u niet de wet gegeven, de Torah? En niemand van u doet de wet. Dat zegt Yeshua tegen de mensen van het Sanhedrin, van zijn beschuldigers. Dus je kan tegen de, tegen de, de geliefde broeder Kerkerraad zeggen, als je het zo in een plaatje moet gieten, hè? jullie hebben de wet van Mozes ontvangen en niemand van jullie doet de wet. Maar jullie veroordelen mij wel, je zoekt me de doden, je zoekt me te achtervolgen, je doet alles wat je eigenlijk niet moet doen, maar het is wel zo, u bent in uw leven trouw geworden aan Gods Torah en uw hele religie die je erachter hebt moeten laten is tegen u. Ervaart u dezelfde problemen? Johannes 7, vers 28. Yeshua dan riep, terwijl hij in de tempel leerde, tijdens het loofhuttefeest. Mij kent gij en gij weet van waar ik ben. Vind je geen wonderlijke uitspraak? Hij zegt, mij kent gij en gij weet van waar ik ben. Van waar kwam Yeshua ook alweer? Wie is zijn moeder? Ja, toch? Zo staat het er ook toch, hè? Mij, Yeshua, kent gij en gij weet van waar ik ben. En dan zegt hij ook nog, ik ben niet van mezelf gekomen. Hij zegt, ik ben niet van mezelf gekomen, maar er is een waarachtige, dat is Abba Yahweh, die mij gezonden heeft en die gij niet kent. Dus het volk is zo in de min, dat Yeshua gewoon kan zeggen, jullie kennen je eigen God niet. Hadden ze God Abba Yahweh wel gekend, hoe had het volk dan geleefd? Hadden ze gewoon Torah getrouw geleefd, met vreugde en een blijdschap. Ze hadden ook feest gevierd en gedanst voor zijn aangezicht. Maar dat doet het volk niet, het heeft alleen maar de naam. Hij is heel duidelijk. Mij, Yeshua, kent gij en gij weet van waar ik ben. Vanaf moeder Maria, ze kenden hem. Hij zegt, ik ben niet van af mijzelf gekomen... Maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft en die gij niet kent. Zijn doel is om uiteindelijk de waarachtige te leren kennen. Dus door Yeshua heen zullen ze moeten gaan zien wie de waarachtige is. Wie is de waarachtige? Yahweh. We kunnen hem dus door Yeshua heen gaan zien. Maar hij zegt, jullie kennen hem niet. Ik ken hem zegt Yeshua, want ik kom van hem en hij heeft mij gezonden. Zo, mooi is dat, hè? Yeshua zegt, ik ken hem, ik kom van hem en hij heeft me gezonden. Hoe is Yeshua van vader gekomen? Hij werd verwekt door vader. Vader sprak tot Maria, u kent het verhaal nog. En Maria zegt, toen ze hoorde dat ze zwanger zou worden... Ja, hoe kan dat nou toch? Ik heb geen gemeenschap gehad met een man. Nee, zegt hij, Maar door een heilige geestel over u komen en wat uit u verwekt wordt, dat is door het woord van Abba, dat zal mijn zoon genaamd worden. We weten dat hij uit Maria geboren is. Daar is hij verwekt. Daar is hij tot stand gebracht. Ik ken hem, want ik kom van hem. En hij heeft mij gezonden. Hij kent zijn vader. Hij kent de wil van zijn vader en hij herkent de zending die de vader voor hem had. Want er is geen ander mens op aarde geboren dan de enige geboren zoon van Yahweh onze God met de naam Yeshua de Messias. Er is dus buiten hem niet één mens verwekt. Ooit heeft God Adam geformeerd uit stof. Die is ook uit de hand van vader gekomen uit stof. Maar Yeshua die is in een stoffelijke mens verwekt door de stem van vader. Yeshua zegt, ik ken hem. Kent u mij? Denk het niet, hè? Maar goed ook, hoor, een beetje. Je kan wel zeggen, ja, maar ik ken Willem van Dal wel. Echt waar, we kennen elkaar allemaal wel. Maar het kennen waar het over gaat... als Yeshua zegt, ik ken hem... is echt heftig. Hij kent zijn vader. Hij kent de wil van zijn vader. Hij heeft een besluit genomen om naar die wil te leven... en de weg te gaan wandelen die uiteindelijk zou leiden tot de dood. Ik denk niet dat Yeshua niet wist welke weg hij zou gaan wandelen... die uiteindelijk op Golgotha uit zou komen. Yeshua, hij zegt, ik ken hem. Ik kom van hem. Ja, hij komt van hem, omdat hij door zijn vader gezonden is... want al vanaf Mozes werd er geprofiteerd. Er zal een man komen, zoals ik, zegt hij, hoort hem. Dus Mozes heeft al geprofiteerd naar Yeshua... Dat zou de profeet der profeten zijn, naar wie we zouden moesten luisteren. He? Ik ken hem, zegt hij, Yeshua. Ik ken Abba Yahweh. Ik kom van hem. Hij heeft mij gezonden. Zij trachten hem dan te grijpen, want dit was te zwaar voor de Joodse mannen. Zij trachten hem te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn Zijn uren was nog niet gekomen. Je voelt in de hele geschiedenis tussen Yeshua en de joden dat er een waanzinnige spanning zit. Eigenlijk pruimen ze hem niet, ze willen maar één ding, uit de weg met die man. Toch durven ze hem niet te grijpen en niet omdat ze bang waren, maar zijn uur is nog niet gekomen. Hij komt ooit in de hof van nee, en er komt er ook zo'n hele bende van die krijgsmannen op hem af. En dan zeggen ze, ben jij Yeshua? En ze zeggen, ja dat ben ik. Hij hoeft u zich echt niet te laten grijpen. En ze hebben het nog een keer gezegd. En weer duvelt de hele groep achteruit. En dan laat hij zich vastnemen. Echt waar, om hem te grijpen, moest je toestemming hebben van vader. Buiten de wil van vader gebeurt er helemaal niets. U hoeft ook niet bang te wezen dat je gegrepen wordt. Buiten de wil van vader gebeurt er helemaal niets. U moet alleen maar trouw zijn, eerlijk en oprecht wandelen in de wegen van vader. En dan kunt u een verschrikkelijk mooi werk doen. Maar wees nooit bang dat mensen je zullen pakken of slaan of lelijke woorden zeggen. Gaan ze lelijke dingen doen, moet je zeggen, tjonge jongen, jongen, tot God mij de gelegenheid geeft om dat te doen. Het is een vreugde, want ze, besmet, ze besmeuren u niet, maar ze besmeuren onze Heer. Ze trachten hem te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren is nog niet gekomen. Dus als er voor u een dag komt dat u geslagen gaat worden om de naam van Jezua... ...dan heeft vader bepaald dat dag voor jou de dag is om geslagen te worden. En dan slaan ze niet jou, maar ze slaan je heer. Prijs dan God voor het moment waarop die uren was gekomen. Johannes 7, vers 31. Uit die scharen die daar samengekomen is, kwamen er velen tot geloof in Jezua. Zij zeiden zelfs, zal de Messias wanneer hij komt... Indien het een ander blijkt te zijn. soms meer tekenen doen dan deze heeft gedaan? Nee, echt niet waar. Ze zeggen het duidelijk. Velen komen tot geloof in Yeshua. zal de Messias. als die nog zou moeten komen. dan nog meer doen als hij? Hij wekte doden op uit het graf. Hij genaste zieken. Hij heeft alles vervuld. wat uiteindelijk het profetische woord van hem gesproken heeft. Nou, die Farizeeën hoorden die scharen deze dingen zeggen en zien Velen kwamen tot het geloof in Yeshua en ze begonnen te zeggen zou dan als die Messias komt nog meer doen dan hij die farisees hebben het door ze horen die scharen over hem mompelen en nadenken de overpriesters en de farisees zenden dan de dina's om te grijpen het is heftig maar zo gaat het Yeshua dan zei nog een korte tijd ben ik bij je broeders dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Er staat dus niet, ik ga naar hem terug. Vele mensen denken dat Yeshua uit de hemel gestuurd is. Dat hij al een geschiedenis daarvoor had. En dat hij daar neergezet is. Want dan had hij uit de hemel gekomen naar de aarde en had hij teruggegaan naar de hemel. Maar dat is natuurlijk niet waar. We kennen dat intussen door de loop der jaren heen. Dat hij werkelijk verwekt is door God in Maria. En zo is hij gekomen. Eén ding is duidelijk, dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Geboren uit Maria, uiteindelijk de profeet der profeten, door Mozes geprofeteerd, ...is door vader gezonden om een boodschap te brengen voor Israël... ...en om uiteindelijk het ultieme offer te brengen. Gij zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. Is die duidelijk voor iedereen? Wij kunnen alleen maar tot vader gaan in gebed, want we weten dat Yeshua zit aan de rechterhand van de vader in de hemel. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, het is de enige mens die in de hemel op de troon zit. Aan de rechterhand van vader. Op de laatste dag van het grote feest stond Yeshua en Roep, zeggende, welke dag denk je dat het is? Ja, ik heb altijd vaak gedacht dat het de zevende dag was van het feest. Van het hoofdvurten. Het is natuurlijk de achtste dag, want loof het de feest, de zeven dagen, plus de achtste dag, is één compleet feest. Dus op de laatste dag, de grote dag van het feest, dat is vandaag, stond Yeshua op en die zegt... ...indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en hij drinken. Wie in mij gelooft, je gelooft in Yeshua als zijnde de Messias, de zoon van de levende God. Gelijk de schrift zegt... Dus je moet geloven in Yeshua, zoals de schrift Mozes en de profeten het gezegd hebben. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat voor gedachten hebben u nou over de stromen van levend water? We komen ook uit allemaal verschillende richtingen vandaan. Wat is nou de stroom van levend water die uit ons binnenste borrelt? Wat komt er bij u uit uw binnenste? Getuigen van Yeshua kan zijn, ja? Nog meer gedachten erover? Ooit wel eens geleerd in de evangelische gemeente, dat je gaat uh, brabbelen met verkeerde, verkeerde gekke woorden. Tata luta, la patita, kusi kusi kata, weet je wel. Niet uh, we hebben we er wel niks mee te maken. Maar het is wonderlijk dat we daar jaren in hebben kunnen vertoeven. En nog gedacht hebben tot we de heilige geest hadden. Terwijl het gewoon onze eigen geest was en we zelf zinnen hebben, we elkaar gekunsteld hebben als kleine baby's. En dan gezegd, halleluja, ik heb de heilige geest ontvangen. Je ontvangt dus de heilige geest, broeder en zuster, op een moment dat je gelooft dat Yeshua de Messias is. Door alle eeuwen heen gepredikt door de profeten. En toen die kwam, werd die zichtbaar voor de geloofsmannen en vrouwen. En dan konden ze zeggen, oh, maar dan is hij de Messias. Dan kun je dat pas zeggen door de geest van God. Waaruit blijkt dat wij de geest van God ontvangen hebben? Ja, het is zo simpel. Het is weer open deur in schot elke keer. Ja, je kunt alleen maar leven langs het woord van vader, waaruit blijkt dat het woord van vader tot je gekomen is en tot je handelt overeenkomstig zijn woord. Daaruit blijkt dat je heilige geest ontvangen hebt. Wat wonderlijk is, de heilige geest wordt wel gekoppeld aan wie? Of kunnen we nou ook zeggen, had Abraham dan ook de heilige geest? Ja, natuurlijk had hij Heilige Geest. Hij keek vooruit naar hem die komen zou. Want hij heeft ook het Messias geloof. Wij hebben hetzelfde Messias geloof als Abraham. Alleen wij krijgen terug naar Yeshua. Maar je zegt wel eens van iemand. Zo, die heeft de geest ontvangen. Iemand kan dus heel uh, gedreven zijn om iets te vertellen. Nou, die heeft de geest ontvangen. Maar als wij beginnen te beseffen wat God gezegd heeft. en op grond van zijn Torah en profeten zeggen: dan is hij Messias dan heb je dus echt de geest ontvangen die in de Bijbel aan u gegeven wordt om Messias te herkennen. Dus de geest ontvangen heeft wel te maken met de openbaring van Yeshua. Het heeft alleen te maken met Messias en niet anders. Kijk, er is een duidelijke uitspraak dat de tempel die gebouwd is op aarde... is een schaduw van hetgeen wat werkelijk is in de hemel. Dat is gewoon. Want hij heeft het gemaakt naar een beeld wat hij kreeg vanuit de hemel. Dus het is een replica van wat er werkelijk gebeurt. Yeshua is ook door zijn offer ingegaan in het allerheiligste. In de ware tabernakel, waar normaal geen mens in kan komen. Alleen, wat zegt u? Niet met mensenhanden mensen gemaakt. Dus dat is de waarachtige tabernakel. Daarin is hij ingegaan, daar was de aardse tabernakel alleen maar een, een schaduwbeeld van. Met een heilige, heilige der heiligen, een voorhof, offeraltaar. Alles van die aardse tempel is precies de manier om tot vader te komen, is via het zondeoffer. Maar wat komt er nou uit je binnenste vloeien? Ik maakte wel een grapje over de zogenaamde tongentaal van de christenen die dat zo promoten. Hij zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, dat is Mozes en de profeten, daar komen stromen van levend water uit hun binnenste. Wat is nou dat levende water? Nou, dat moeten we duiden. Ja, toch? Wie was er door Israël opzij gezet? Vader. De bron van levend water, zegt hij, die heb je, waar moet je dan nog uit drinken? Als je dus niet meer uit Torah wil drinken, waar moet je dan uit drinken? Uit de christelijke leer? Echt niet waar, ik, dat is er geen druppel meer van. Als je dus Torah gaat snappen, dan zeg je, hoe is het mogelijk dat ik 30, 40, 50 jaar zonder Torah heb geleefd? Stromen van levend water, dat zijn de levende woorden van Abba Yahweh... die uit ons binnenste beginnen te stromen. Niet omdat je ineens zegt van, oh, ik sta te lispelen... Ik, ik schreef allerlei uh, onbegrijpelijke woorden. Nee, dat zijn duidelijk woorden, zo spreekt de Heer. Wij hoeven niet meer te fantaseren. Wij zeggen gewoon, zo staat geschreven en zo moeten we handelen. Die blijven het koninkrijk, heel duidelijk. Ja, inderdaad. Die stromend water, stromen van levend water, dat zei hij... Van de geest, welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen ontvangen zouden. Wonderlijk. Want de geest was er nog niet, omdat Yeshua niet verheerlijkt was. Nou, dat is een mooie. Wij maar denken over de geest. Die is er wel, hij is er niet. Maar hier staat nog even iets heel anders vermeld. Dit zei hij van de geest welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen ontvangen zouden. Je ontvangt dus pas geest op het moment dat je tot geloof in Yeshua komt. Want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Wat is de verheerlijking van Yeshua? Zijn verheerlijking is de opstanding uit de dood. En dat is een uh, gang naar vader, waar hij uh, in de hemel wordt binnengehaald en zijn plaats krijgt naast de vader. Ja, maar ik wil hem nog even anders oppakken. Nog een keer. We moeten hem vatten. Dit zegt hij van de geest. Welke zij die tot geloof in hem komen, dat zijn wij, ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Op welk moment werd nou Yeshua verheerlijkt in de hemel? Er is een moment in de hemel, hij komt aan, hij doet iets, gaat naar een bepaalde plaats en op dat moment ontvangt hij iets van vader. Bijvoorbeeld, hij ontvangt dus de geest van vader. Wij hebben allemaal wel geest ontvangen, maar allemaal een bepaald deel, waarin we door samen te zijn uh, meer geest hebben, daarover nou, we gemeenschap kunnen hebben met elkaar. Maar Yeshua die gaat dus vanwege zijn gerechtigheid naar vader toe en hij ontvangt heilige geest. Hij krijgt het volledige deel. Hij heeft het ook verdiend. Hij is de rechtvaardige. Hem is ook alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dus wie de geest van God heeft ontvangen, is dus macht hebben in hemel en op aarde. Wij hebben allemaal een stukje geest ontvangen om in je eigen huishouden uh, macht uit te oefenen of dienstbaarheid. Maar Yeshua ontvangt dus in de hemel de heilige geest van vader. Want zo staat het om 7. Toen hij bij vader kwam, is hem de heilige geest gegeven. En wat heeft hij ermee gedaan? Op de vijftigste dag heeft hij het uitgestort naar zijn discipelen. En die ontvingen allemaal hun deel van de geest die hij van vader heeft ontvangen. Dus de heerlijkheid die vader hem gaf, geeft hij door aan ons. Met alle maten nadat wij kunnen hebben. Nadat we willen groeien. Nadat we willen ontwikkelen. Dan kunnen we steeds meer ontvangen uit de handen van onze Heer Yeshua. Want Hij zendt Heilige Geest naar ons. Wat Hij van Vader ontvangt, zet Hij door naar u. Op het moment dat je daar klaar voor bent. En het wonderlijke is, hoe meer dat je je verdiept in Torah... Hoe meer van de geest van God je gaat begrijpen... en hoe meer onze Heer Yeshua je gaat geven vanuit het hemelse heiligdom. Hij is onze voorbidder. Hij is de persoon die tussen ons en vader staat. Als wij tot God gaan in de naam van Yeshua, ziet hij ons als Yeshua. Daarom zijn we het lichaam van Yeshua. En kunnen we volledig functioneren als lichaam van Yeshua. Vindt u het mooi? Ja? Dus de geest, welke zij die tot hem in geloof komen, in Yeshua... Ontvangen, want de geest was er nog niet. Dat kon ook niet, want Yeshua was nog niet opgevaren naar de hemel en verheerlijkt. Ik heb hier hem ondergezet: Pesach, kruisdood, opstanding, hemelvaart, heerlijkheid, Heilige Geest, servot. He? Dat is het proces wat gaande is tot uiteindelijk de discipelen Heilige Geest ontvangen. Sommigen van uit de scharen, die naar deze woorden hadden geluisterd, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Dus op grond van wat Yeshua openbaart naar Mozes en de profeten, de dingen die hij zegt en die dingen die hij doet, zegt het volk, deze is waarlijk de profeet. Ten slotte, broeder en zuster. Indien gij wist van de gave gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. We gaan even terug naar Johannes 4. Een heel stuk terug, hè? Want hij ontmoette die vrouw, weet u nog, bij de waterput. Die vroeg om water. Maar ik vond het dan leuk om ertussen te zetten, want het gaat natuurlijk over water. Hij zegt tegen die vrouw, indien jij wist van de gave gods. Want ze had gezegd dat er een profeet zou komen. En wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Nou, ik denk dat dat voor die vrouw een enorme spanning is geweest. Want welke jood praatte zo al met een heidense vrouw? Of met zo'n vrouw die dan vijf mannen heeft gehad. en de zesde was de man nog niet, geloof ik. He? Het was een, uh, een bijzonder, uh, heel bijzonder gesprek. Het geeft alleen wel aan hoe Yeshua met ons omgaat. Ook al hebben we veel fout in ons leven. He? Hij zegt: Indien gij wist van de gave gods. Wat is de gave gods? Is dat de Heilige Geest? De gave God, is een persoon. We hebben niet zomaar te maken met geest, we hebben te maken met een persoon. Wil je naar de geest van God handelen, zou je moeten handelen met de persoon, Yeshua de Messias. Indien je wist wat het was, die gave van God, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou je hem gevraagd hebben en hij zou je levend water hebben gegeven. Want, lieve broeder en zuster, wie gedronken heeft van het water dat Yeshua hem geeft, hij krijgt geen dorst meer in de eeuwigheid, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden als een fontein van water, die springt een eeuwige leven. Dus de woorden van Abba die in ons gekomen zijn, het blijkt een persoon te zijn, indien gij wist wat de gave God, wie het is, het is Yeshua, wie gedronken heeft van dat water, van Yeshua, daarmee zijn verzoening tot stand uh, heeft zien komen tussen vader en hem. Door Yeshua heen, want hij is dat levende water wat uit het binnenste voortvloeit. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem geven zal, hij zal geen dorst meer hebben in eeuwigheid. De uren komt, broeder en zuster, en dat waarachtige aanbidders. Weet u ook weer wat aanbidden is? Nou, vind ik een mooi woord. Nog wat andere woorden, wat is aanbidden als woord? Jij maakte een gebaar. Buigen. Aanbidden is niet anders dan buigen. Dus aanbidden is buigen voor het woord van vader. Of van de zoon. Dus als je vader en zoon hoort en je buigt voor zijn woord door dat te doen, ben je een aanbidder. Anders niet. Aanbidden is niet met je handje zweven en zeggen halleluja prijs de heer, ik geloof in Jezus of weet ik wie dan ook. Of welk liedje dat ik zing heb er niets mee te doen. Aanbidden is gewoon buigen voor het woord van Abba en zijn zoon. Nou, de waarachtige buigers, ja, dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke die buigen voor hem en doen wat hij zegt. Wat is nou in geest en waarheid? Is dat weer iets spiritueels? Moet je een beetje spiritueel worden weer? babbeltje maken? Nee toch? In geest en in waarheid. Kijk, stel nou voor, ik ben bij mijn vrouw getrouwd. Is het alleen maar een huwelijkscontract geweest? Ach, ja, ze houdt van me. Geest, ziel en lichaam is volledig bewogen voor mij. En andersom ook. Het heeft met de geest van de zaak te maken. Ja, je kan tegen iemand wel eens een verhaaltje vertellen wat niet echt een leugen is. Maar de gedachte erachter, de geest erachter is niet koosje. Dat kun je op vele treinen hebben, dat proef je. Het gaat erom, we moeten vader aanbidden in geest en in waarheid. We moeten hem lief hebben. Je kan hier wel dansen voor zijn je dus Kijk eens hoe lief dat ik hem heb, want ik doe er ook wat. Dat is echt niet de liefde. Dat is echt niet de geest van de ware aanbidding. Je hebt hem in je hart hartstikke lief. Je hoeft ook helemaal niet te dansen om hem lief te hebben, want je kan op je plaats rustig stilzitten. En diep verbonden zijn met vader, want we zijn één met hem. Waarachtige aanbidders, dat zijn de neerbuigers voor het vaders woord en die doen wat hij zegt, die de vader dus echt aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt zulke aanbidders. Hij zoekt de mensen die voor hem willen buigen en doen wat hij zegt. God is geest en wie voor hem buigen, moeten voor hem buigen in geest en waarheid. Komt hij weer terug, hier stond hij, hier staat hij. Zie je? God is geest. Wie heeft ooit God gezien? Niemand. Hij is alomtegenwoordig. De hele schepping heeft hij in de pannen van zijn hand. Wie kan God beschrijven? Onmogelijk. Eén ding is, we hebben zijn woord gekregen, we buigen voor zijn woord. En naarmate we buigen en doen, zijn we waarachtige aanbidders van Abba. Amen. Ik hoorde een luide stem van de troon. Zie, de tent van God is bij de mensen. Ik heb hem erachter gezegd, hé, hey, dus niet in de hemel. Openbaringen 21 geeft een, uh, een blik hoe dat dadelijk zo uh, gaat gebeuren. Hè? Geeft inzicht. Ik hoorde een luide stem van de troon en die zegt de tent van God. Dus er is een tent van God, die ware tabernakel, die bij God is. Zie, de tent van God is bij de mensen. En dus niet in de hemel. Hij zal bij hen wonen. Dat is de dag waar we naar uitkijken. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Er komt een moment dat de tent van God naar de mensen komt. En dat zijn heerlijke Shekinah zichtbaar gaat worden, want God kunnen we niet zien. Maar we kunnen wel zijn heilige aanwezigheid zien door de Shekinah. Die zal staan op de tempel, zichtbaar voor ons aangezicht, om te weten dat vader aanwezig is met zijn naam in dat huis. Ik denk, ik zal maar een plaatje erbij doen. Zo komt die vierkante stad naar beneden toe. Hij was net zo breed als dat hij lang was. En zo hoog als hij was, weet je nog? En die kwam neer vanuit de hemel. En die zette zich op aarde. Zie, de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. We zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Ja, je zou het kunnen zien. Inderdaad. De heerlijkheid in de tempel was te groot om naar binnen toe te gaan. De priesters konden er ook niet in. Als hij dadelijk komt... Van de hemel zal die alle tranen van onze ogen wissen. De dood zal niet meer zijn, dus we zullen opgewekt zijn uit het graf. Er zal geen gerouw meer zijn, geen geklaag. Er is geen moeite meer, want de eerste dingen zijn gewoon voorbij gegaan. We moeten helaas nog wel sterven, maar we zullen opstaan uit de dood. En er zal nog een groep mensen zijn die niet sterft. Ja, Yeshua is visueel zichtbaar. Yeshua die komt terug. Wij zullen zelfs met hem regeren die duizend jaar. Ja. Er zal dus nog een, we, we zullen dus met Christus heersen die duizend jaar, terwijl ook nog de normale mensen die nog in het vlees zijn nog zullen leven. Dus er vindt een opwekking plaats waarin we opgewekt worden als geestelijke mensen. Dat is namelijk uh, uh, gezegd, ook door Paulus in 1 uh, Corinthe 15. We zullen als vleeselijke mensen sterven, maar opstaan als geestelijke mensen. Ja, we zullen hem gelijk zijn en we zullen met hem heersen die duizend jaar. Nee, nee, inderdaad. Ja. Maar dan moet ik weer wat meer teksten bij elkaar gaan zitten, harken. Ik, ik hoop dat we tot zover een beetje mee kunnen gaan. Erin.